Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Een grote de garage van het ministerie van Infrastructuur geblokkeerd. Het gaat om een protestactie van de vakbonden Afakabo en bondgenoten tegen de bezuinigingen in het stadsvervoer. De bussen komen uit Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Het kabinet wil 120 miljoen euro bezuinigen. De bonden bieden het ministerie een compromisvoorstel aan waarin de vervoerbedrijven zelf bezuinigingen invullen.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 De Engelse schrijver Julian Barnes heeft de Man Booker Prize gewonnen met zijn boek The Sense of an Ending. Barnes werd al drie keer eerder genomineerd, maar dit jaar won hij de prijs voor het eerst. De hoofdpersoon van het verhaal is een gewone man die niet kan bouwen op zijn herinneringen. De Booker Prize is de belangrijkste prijs in de Engelse literatuur. Dan het weer bewolkt en verspreid over het land buien met een kleine kans op onweer bij zo'n 11 graden. Ook morgen enkele buien afgewisseld met zonnige perioden. Het wordt morgen ongeveer 10 graden. Dit was het NOS. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A28 Zolle Amersfoort staat bij Leusden 2 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstok is dicht. A29 naar Rotterdam, 2 kilometer voor het Vaanplein. En de N57 naar Rotterdam, daar staat tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15. 5 kilometer. Tot zover de verkeer. In Circus Zandvoort ben jij de artiest!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 idee van een trouw Know you wanna rest your- Yes it is yes All right.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 I'm just way too choosy I'm just way too choosy Stop, drop, grow, grow, open up the ladder Don't you want to make it any better, baby Don't you ever wonder why Back up, it's not that I think I'm clever I just know that we could do much better, baby Don't you ever wonder why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 Eerste gezicht En vooral dat bijzijn, zijn Dat is alles wat ik wil Dus ga je me mee naar ja, het stroomt vandaag In de zon, zon, zon Vroeg in de ochtend het mooiste meisje dat ik ooit heb gezien Niet aan de hand ha, ha.